Vandaag, deel 2, De Zwarte Tas. Na mijn succesvolle geheime agentenopleiding keerde ik op de 16 juli 1939 terug naar Parijs. Ik had de charmante Mimi niets verteld, omdat ik haar wilde verrassen. En inderdaad verraste ik haar in de arme... ...van de charmante overste Jules Siméon. Oh, Monsieur, ik neem alle schuld op mij. Ik, ik heb Mimi verleid. Ik heb uw vertrouwen. Beschaamd, de keus van de wapens is aan u. Verlaat u ogenblikkelijk mijn huis, monsieur... ...en laat u hier nooit meer zien, zoals u wenst, monsieur. Dat is toch wel erg onhebbelijk van je. Jij houdt van hem, is het niet? Ik, ik, ik hou van jullie allebei. Hij is zo, zo dapper en zo, zo romantisch. En jij, jij jij bent zo pinter en gezellig. Mimi, wat moet ik toch met jou beginnen? Op de 10e mei 1940 werd de Duitse offensief geopend... en het debakel kwam met adembenemende snelheid. Terwijl in Parijs het doffige rommel van de kanonnen al hoorbaar was regelde ik in alle rust mijn vertrek. Mimi was me daarbij behulpzaam. Ik was vriendelijk tegen haar, maar uiterst koel. Cool. De periode met de overste kon ik nog niet vergeten. Wat ben je nu van plan? Volgens de laatste berichten naderen de Duitsers Parijs vanuit het Noordoosten. Wij vertrekken dus in zuidwestelijke richting. Benzine hebben we genoeg, geld ook, zowel francs als dollars en ponden. We rijden via Le Mans naar Bordeaux ha? en vervolgens... Wat is het? Neem je mij dan mee? Ik kan je moeilijk hier achterlaten. Maar ik heb je toch bedrogen? Beste kind, om mij te bedriegen... had je het minstens aan moeten leggen met Winston Churchill. Oh, Thomas, je bent geweldig. En vergeef je het hem ook? Gemakkelijker dan jou. Dat hij van jou houdt, dat kan ik me nog indenken. Thomas? Ja? Hij is in de tuin. Wat zeg je? Hoe haalt hij het in zijn hoofd terwijl ik hem de deur heb geweest? Thomas, hij is zo wanhopig. Hij weet niet wat hij moet beginnen. Hij is net terug van een dienstreis en kwam tot de ontdekking dat altijd mensen zal verdwenen zijn. Nu is hij helemaal alleen, zonder auto, zonder benzine. Hoe weet jij dat? Dat heeft hij me verteld. Een uur geleden kwam hij hier. Ik heb hem gezegd dat ik met jou zou praten. Het is eenvoudig niet te geloven. En zo reden we in de middag van de 13e juli in een grote zwarte Amerikaanse wagen in zuidwestelijke richting. We kwamen maar langzaam vooruit, want met ons ratelden en rammelden talloze andere voertuigen in dezelfde richting. Op het rechter spatbord van de wagen glansde een standaard van de Verenigde Staten. En het dak ging schuil onder een enorme stars and stripes. Op de bumpers glanzend gepoetste beurden met de letter CD. Naast me zat Mimi Chambert. En achterin hokte tussen koffers en hoedendozen de overste Jules Siméon... in een iets wat versleten blauw pak. Ons goed gesternte op het spatbord zal ons ongetwijfeld beschermen. Bestaat tenslotte sloten maar liefst uit 48 sterren. Vluchten. Vluchten als een, een lafhaag... in plaats van te blijven waar ik was om te vechten tot, tot, tot het einde. Ach, Jules, de oorlog is immers al lang verloren... Als ze u te pakken krijgen, zetten ze u tegen de muur. Dat zou in ieder geval eervuller zijn. Ja, en stommer ook. Ik ben benieuwd hoe deze krankzinnige geschiedenis verder zal aflopen. Als de Duitsers u te pakken krijgen, zetten ze u ook tegen de muur. Ze hebben de ring om Parijs nu voor drie kwart gesloten. Het open kwart ligt tussen Versailles en Corbeil. En in dat kwart zitten wij nu. Zo, tjok. En als de Duitsers dan ook al in dat kwart zijn doorgedrongen, hè? Vertrouw maar op mij. In deze buurt en op deze onbelangrijke zijwegen zijn geen Duitsers. Maar dan ook niet eentje. Oh. Duitse gepans verkenningswagens. de verkettingswagens. De zijn duidelijk tot ons geheim. Wat voeren die hier nou uit? Zeker verdwaald? Alles is verloren. Begin nou alsjeblieft niet weer. U maakt me doodzenuwachtig. In mijn achtentag bevinden zich geheime dossiers met de naam en adreslijsten van alle Franse agenten. Bent u nou helemaal krankzinnig geworden? Waarom sleept u die rotzooi in singles naar mee? Omdat ik bevel heb gekregen bij aan Eiffel om die lijsten tot iedere prijs naar Toulouse te brengen en ze daarover te dragen aan een daartoe aangewezen persoon. Had u me dat niet eerder kunnen vertellen? Zou je me meegenomen hebben als ik u dat eerder had verteld? Huh? U hebt alweer gelijk. Oh. Enfin, we zullen om te beginnen maar eens stoppen, want die kolonne verspert ons volkomen de weg. Ik heb, ik heb een pistool. Niet dat over mijn krijgt iemand deze tas in handen. Och, die paar minuten zullen die jongens wel geduld hebben. Kijk eens aan. daar komt een levensgrote eerste luitenant op ons af. Guten als Papieren alsjeblieft. It's okay. We are Americans, see. I can see the flags. And now I want to see your papers. Yeah, you are. It's my diplomatical passport. Your name is William S. Murphy. Yeah. As to And now the pass from the dame. And, voila. My secretary. As to believe, Madame. Your pass is in order. And now the gentleman in the back. Blijf van mijn tas af. Wat kan daar wel in zitten? No. Laat u maar eens kijken. No. Hier met die tas. Handje! Handje! Oh, misschien! Eén zulke je bent. Wat, kom naar nou, me! Kom naar nou, me! Kom naar nou. ja, Hier met de vis. En nu meneer, terug. uit. Met alle genoegen, meneer. Huh? Ziezo, waarde heer. En nou moet u ons even heel goed naar me luisteren. Deze heer en dames staan onder mijn bescherming. Mijn wagen voert de vlag van de Verenigde Staten. De andere ook uitstappen of er wordt geschoten. U blijft zitten. Deze wagen zijn exterritoriaal. Wie in deze wagen zitten zijn op grondgebied van Verenigde Staten. Daar heb ik lak aan. Oké, okay. oké. Okay. U willen dus provoceren een internationale incident. Door dus zulk een incident wij zijn gaan deelnemen aan Eerste Wereldoorlog. Ik provoceer niets, ik doe alleen mijn plicht. Die man kan wel een Franse agent zijn. Gelooft u dat hij zich dan zo zou aanstellen? Vooruit, rent die tas hier. Ik wil weten wat erin zit. Dat zijn diplomatieke bagage, Internationaal beschermd. Ik zal mij beklagen bij u meerdere. Daar wil ik u met alle genoegen de gelegenheid toe geven. Wat betekenen dat? U gaat mee. Waarheen? Naar de commandopost van ons korps. Dat er hier iets niet klopt, dat kan zelfs een blinde zien. Gaat u me achter het stuur zitten. Keren en bij de eerste de beste poging tot vluchten wordt er geschoten. Generaal van Pelsen, ik laat u verzoeken, meneer Murphy. General, het spijt mij u te storen bij het eten. Het is eerder aan mij een betuiging van spijt te laten horen, meneer Murphy. Ik betreur het ten zeerste dat u door dit misverstand 24 uur bent opgehouden. Mm -hmm. Maar laat ik u om te beginnen uw pas en die van uw reisgenoten teruggeven, uw papieren zijn in orde. Neemt u het de luitenant zijn optreden maar niet kwalijk. Het gedrag van uw reisgenoot maakt hem begrijpelijkerwijs wantrouwig. Maar hij heeft niet tenminste zijn bevoegdheid ver overschreden. Generaal, zoiets kunnen voorkomen. Zoiets mag niet voorkomen, meneer Murphy. De Duitse weermacht is correct. Wij respecteren de diplomatieke gebruiken. Wij zijn geen roofridders. Zaten Hebt u al gegeten, meneer Murphy? Uh, nee... Mag ik u dan voor uw vertrek een maaltijd aanbieden? Ja, eenvoudige soldatenkost hoor. De hotelkeuken is nog niet in bedrijf en Prunier zal vandaag nog wel niet open zijn. <laughs> dus uh, u eet mee uit de keukenwagen, uh, als ik u niet ophoud. Oh nee, in tegendeel, u doet er mij een genoegen mee. Hmm. Kochen zou je even willen dekken voor meneer en laat de reisgenoten van meneer ook iets brengen. Jawel, generaal. Tja, het is natuurlijk een beetje eentonig gekost, meneer Murphy. Oh, nee, nee, de omstandigheden in de aanmerking genomen ziet het er uitstekend uit. Ja, ik weet niet wat het is, <laughs> maar die kerels kunnen hier geen van alle behoorlijk stampot maken. En uh, van aarbelkoulash brengen uh, ze nog minder terecht. Uh, generaal, ik wil u graag geven een kleine tip om mij te revancheren voor uw vriendelijkheid. Tonne meneer Murphy. U spreekt voor een Amerikaan fantastisch Duits. Uh, thank you, General. Mijn kindermeisjes zijn geweest in Mecklenburgse Min. Haar specialiteit waren Mecklenburgse stampot. Interessant. Vind je niet, Kogge? Interessant. Bijzonder, generaal. Zeer ten onrechte staan de stampot in een slechte reuk. Graag wil ik u vertellen hoe men samenstelt in een originele Mecklenburgse stampot, Maar ook aardappelgoulash zijn te maken als een delicatesse. Het alfa en omega bij deze gerecht zijn uien, generaal. De trucs zijn heel eenvoudig. Men neemt... Evenveel pond uien als rundvlees, majolijn, fijngehakte zoetsure augurken... Een ogenblikje, alstublieft, meneer Murphy. Kochen, wil jij dat recept misschien even opschrijven... zodat we het aan de generaal kwartiermeester kunnen doen toekomen? Natuurlijk, generaal. Meneer Murphy, alstublieft. Goed. Dus we laten de goed gezouten en met paprika. Binnen. Kunt u even komen, generaal. ...excuseert u mijn ogenblik, meneer Murphy. De goed gezouten... ...met paprika gekruide uien... ...in vet smoren tot ze glazig zijn. Dan voegen we er hetzelfde gewicht aan... ...in dobbelsteentjes gesneden rundvlees bij. Even... ...voor het vlees gaar is... ...worden er eveneens in dobbelsteentjes... ...gesneden... ...ik had de eerste luid... een geduchte uitbranden gegeven. Die liet hem niet met rust... Hij heeft het Amerikaanse gezantschap opgebeld. Daar bleek men geen meneer Murphy te kennen. Hebt u daar een verklaring voor, meneer Murphy? Ik verwacht een verklaring van u, meneer Murphy. Om u die te kunnen geven, generaal, moet ik in strijd handelen met mijn zeer strenge instructies. Maar aan. Enfin. Ik verzoek u om een onderhoud onder vier ogen. Hoort u eens, meneer Murphy, of hoe u dan ook heten mag... ...ik moet u wel zeggen dat een standgerecht snel is samengesteld. Vijf minuten onder vier ogen, generaal. Goed dan. Kogge, laat ons vijf minuten alleen. Nou, meneer Murphy? Generaal, ik ben gedwongen u een geheim toe te vertrouwen... Zodra ik vertrokken ben, dient u onmiddellijk te vergeten dat u mij ooit ontmoet hebt. Hebt u nou helemaal uw verstand verloren? Ik ben verplicht u een geheime operatieve aangelegenheid mee te delen. U geeft mij uw woord van officier dat geen woord daaromtrent over uw lippen zal komen. Een dergelijke brutaliteit heb ik nog nooit... Ik had strikt bevel van admiraal Canaris... Ka Canaris? Canaris persoonlijk om tot iedere prijs mijn identiteit als Amerikaans diplomaat te handhaven. De omstandigheden dwingen mij thans in strijd met dit bevel te handelen. Alsjeblieft. Wees u gerust, generaal. Hier hebt u mijn legitimatie als lid van de Abweer. U... U bent bij de Abweer. Zoals u ziet. Mocht u aan mijn woorden twijfelen, generaal... dan verzoek ik u onmiddellijk een eilgesprek met Keulen aan te vragen. Maar u kunt toch wel begrijpen... Weet u wie die twee mensen zijn die hiernaast wachten? Mensen die op de hoogte zijn van uiterst belangrijke Franse geheimen. Mensen die bereid zijn voor ons te werken. En hierin bevinden zich dossiers en lijsten met de namen van alle leden van het 2e bureau Begrijpt u nu misschien wat er allemaal op het spel staat? Maar, uh, ja, houdt u mij ten goede. Uh, als die mensen voor ons willen werken, waar is dan dat geheimzinnige gedoe voor nodig? Generaal, begrijpt u dat werkelijk niet? De Franse contraspionage zit achter ons aan. Iedere minuut kan er een aanslag worden gepleegd. Daarom is de admiraal op de gedachte gekomen die twee onder de diplomatieke bescherming van een neutrale macht naar een kasteel bij Bordeaux te transporteren en hen daar te verbergen tot er een wapenstilstand is gesloten. Hm. Helaas hadden we niet de mogelijkheid ingecalculeerd dat een overdreven, plichtsgetrouwe Duitse uit de land een streep door onze rekening zou halen, dat er op die wijze kostbare tijd verloren zou gaan. Generaal, wanneer die beide mensen, de Fransen in handen vallen, zijn de gevolgen, de internationale gevolgen, eenvoudig niet te overzien. En vraagt u nu alstublieft onmiddellijk keulen aan. Maar ik geloof u immers... Gelooft u mij? Ach, wat is dat vriendelijk van u? Staat u mij dan toe dat ik keulen bel en dit debakel meld? Maar luistert u nou toch eens, is dat nou werkelijk noodzakelijk? Of dat noodzakelijk is? Ik zie er geen gat meer in. Want als ik nu vertrekken kan, loop ik het risico dat we op de volgende straathoek opnieuw gearresteerd worden door de een of andere dienstklopper. Ik zal u een vrijgeleide geven, dan wordt u beslist niet meer aangehouden. Vooruit er maar. Nog één ding, generaal... Maakt u de luitenant Zumbusch geen verdere verwijten. Hij heeft alleen maar zijn plicht gedaan. Stel u voor dat ik een Franse agent was geweest. En hij had me laten passeren. De ergste dingen hadden kunnen gebeuren. We hebben een oponthoud van 46 uur gehad. En dat allemaal door uw stommiteiten, Simeon. Het, het, het, het spijt me. Wie moet die zwarte tas eigenlijk in ontvangst nemen? Major Debra. Wie is dat? Op een na de belangrijkste man van het Leugène Bureau... Hij moet de papieren naar Engeland of naar Afrika brengen. En die milieu zit in Toulouse? Ik, ik heb geen flauw idee waar hij op zoek is. Ik, ik heb allereerst de opdracht om onze brievenbus in Toulouse op te zoeken. To wat voor een brievenbus? Uh, uh, brievenbus, dat zijn mensen die boodschappen in ontvangst nemen en dan weer doorgeven. Oh. En wie is die brievenbus? En zeker aan mevrouw Jeanne Perrier. Ze heeft een uh, klein restaurant in de Rue de Berger. Dan gaan we daarheen. Maar eerst zal ik de Amerikaanse standaard en die vlag van de wagen halen. En een Franse nummerwoorden opschroeven. En denk er wel aan, vanaf dit ogenblik heet ik niet langer Murphy, maar Jean Leblanc. Ik heb madame Perrier laten waarschuwen. Zij komt direct. Als mevrouw en de heer alvast in de salon willen plaatsnemen... Parfum, drank, koude sigaret ook... Oh, moet je zeg maar denken, jullie? Zou dat hier een. Uh... We blijven hier uiteraard niet langer dan strikt noodzakelijk is. Ah, welkom hier. Oh, je bent met z'n drieën. Ik ben Jeanne Perrier. Mag ik u een paar van mijn vriendinnetjes voorstellen? Mag ik u even voorstellen, van links naar rechts? Sonja, uh, BB uh, en Jeannette. Uh, uh, pardon, madame. Uh, Jeannette uh, komt uit Zanzibar. Merci. Uh, uh, madame, madame, madame. Uh, Monsieur. Uh, is hier sprake van een misverstand. Daar wil u alleen maar even spreken, madame. Wat zei de mier tot de kwekel? Ah, dans maar, dans. In de winter zul je gruwelijk honger lijden. Uh, meisjes, jullie kunnen gaan. Oh, nee, me niet kwalijk. Ik had er geen idee van. Nee, nou, natuurlijk niet. Maar u bent dus de brenger van de tas. Maar uh, de man die hem zo afhaal heeft nog niets van zich laten horen. Dan zal ik op hem moeten wachten. Maar uh... Wacht jij maar. Maar die tas zal hij niet krijgen. Ik zal verhinderen dat er nog meer onheil geschiet. Jullie hadden me met rusten te laten. Nu is het te laat. Nu speel ik mee. Maar op mijn manier. Madame, Toulouse is overstroomd met vluchtelingen. Kunt u ons niet twee kamers verhuren? Wat hier? Ik zie geen andere mogelijkheid, alstublieft, madame. Ja, ik, ik, uh, ik verhuur mijn kamers eigenlijk alleen per uur. Madame, stelt u mij toe een beroep te doen op uw vaderlands lievende hart. U bent, monsieur. Major Debra liet op zich wachten twee weken al. Wat zou het heerlijk zijn als hij nooit meer boven water kwam. Ik begon me bij Jean echt thuis te voelen... Als ik maar even tijd had, dan hielp ik de appetijtelijke gastvrouw een handje. Ach, mijn kok heeft de benen genomen, Jean. <kwijnt> en de levensmiddelen worden steeds schaarser. Wat zou ik niet kunnen verdienen als ik het restaurant open kon houden? Jeanne, ik doe jou een voorstel. Ik kook, ik zorg voor levensmiddelen en de verdiensten delen we 50-50. Voel je je daarvoor? Oh, ben jij altijd zo onstuimig. In dat het je? Mm, integendeel, Jean, integendeel... <laughs> Ik begon van verlangen ook je andere verborgen talenten te leren kennen. Ah. Al gauw was ik met de kleine Franse wagen die ik mij had aangeschaft een bekende verschijning op de hobbelige landwegen kon toelozen. De boeren waren hartelijk en hielden hun mond. Ten eerste betaalde ik goede prijzen en ten tweede verschafte ik hen schaarse artikelen uit de stad. Thuis kon ik koken en braden wat een lust was. De charmante Jane assisteerde mij erbij. In de keuken was het heet, en daarom stelden zij zich tevreden met het uiterst toelaatbare minimum aan kleding. Het bleek een heel plezierig compagnonschap. Mimi maakte lange wandelingen met Siméon, dus van die kant geen enkel probleem. Juni ging voorbij, en Juli. Bijna twee maanden waren we al in Toulouse en nog steeds geen major de bras. Op een warme ochtend belegde Siméon, Jean en ik een kleine krijgsraad. We zijn gedwongen onze voedselactieradius te vergroten, beste vriend. Madame heeft er niet wat is voor je. Kijk hier, ongeveer 150 kilometer ten noordwesten van Toulouse, in de omgeving van Sarlat. Mm -hmm. Daar ligt een kasteeltje aan de rand van het Castel Nouveirac. Het heet Lemilande. Daar wordt een boerderij bij met een massa koeien en varkens en nou ja alles wat je op zo'n boerderij Dat is het. Lemilande... Hmm. Het ziet er nogal verlaten uit. Nou oh ja, laten we maar eens gaan kijken. De deur staat wel open. Maar niemand te zien. Hallo. Is daar iemand? Hallo. Hallo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oh, de hemel. Pardon? U bent... U... U bent Josephine Becker? Woont u hier? Ja, ik heb dit kasteeltje gehuurd. Wat kan ik voor u doen? Mijn naam is Jean Leblanc. Ik geloof dat ik eigenlijk hierheen ben gekomen om levensmiddelen te kopen. Maar bij uw aanblik, madame... kan ik me dat niet precies meer herinneren. Sta mij toe... dat ik u de hand kus. Ah. Het is ook volkomen onbelangrijk waarvoor ik gekomen ben. Ik ben heel gelukkig tegenover u te mogen staan. Tegenover een van de grootste kunstenaressen van onze tijd. Dat is heel vriendelijk van u, monsieur Leblanc. Ik heb al uw platen. J'ai deux amours, drie maal. Ah. En ik heb zoveel revues van u gezien. Uh, komt u misschien uit Parijs, monsieur? Ja, ik ben gevlucht. Ach, u moet me alles vertellen. Ik houd zo van Parijs. Is uh, dat uw auto ergens? Ja. Bent u alleen? Uh, ja, hoezo? Ach, zomaar. Gaat u mee, monsieur Leblanc? Monsieur Leblanc, vergeeft u mij deze verrassing, maar ik moet erg voorzichtig zijn. Maurice, mag ik je voorstellen aan een vriend? Ik verheug mij oprecht kennis met u te kunnen maken, Thomas Lieven. Wat? Ik, ik... Euh... Oh, wat dom van ja. mij. Dit is Maurice Debra, monsieur Lieven. Major Debra van het deuxième bureau. De major is een vriend van mij. En daarmee een gelukkig en benijdenswaardig man, madame. Major, overste Simeon wacht in Toulouse al wekenlang op u. Ik ben pas gisteren hier aangekomen... Ik heb een uiterst moeilijke vlucht achter de rug, monsieur Lieven. Maurice kan zich in Toulouse niet vertonen. Zijn gezicht is te bekend... en het wemelt in de stad van Duitse agenten en Franse verklikkers. Madame, u overstelt mij met verheugende berichten. Ik weet wat u daarmee wilt zeggen, monsieur Lieven. Weinigen hebben ter willen van de Franse zaak... grotere gevaren getrotseerd dan u. Als ik in Londen kom, zal ik generaal de Gaulle zeker meedelen met welke doldriestheid u de zwarte tas hebt verdedigd tegenover een Duitse generaal. Hoe dan ook, die tas ligt op u te wachten in Toulouse, bij overste Simeon. Nee, de tas ligt in de kofferruimte van uw wagen, onder het gereedschap. In mijn... Ja, we zullen hem er straks uithalen. Ja, maar hoe, uh, wa waarom? Ik heb gisteren met Simeon getelefoneerd. Hij zei dat ik onder geen voorwaarden zelf naar Toulouse mocht komen... Maar die fantastische Thomas Lieven rijdt al sinds weken kriskras door de omgeving om levensmiddelen te kopen. Zijn verschijnen zal nergens opzien waren. Hij zal de tas wel even brengen, zei hij. Dan word ik er mooi ingelopen. Maar waarom oh. dat geheimzinnig gedoe, majoor? Simeon had mij toch behoorlijk op de hoogte kunnen brengen? Dat heeft hij op mijn bevel nagelaten. Ten slotte kende ik u niet. Gelooft u, monsieur Lieven, het was beter zo. De tas is nu behouden aangekomen. Ja. <laughs> en wees u alstublieft niet boos. Daar is een veel te mooie avond voor. Tja, zonder politiek, zonder geheime diensten, geweld en dood... had het een mooie avond kunnen zijn. Enfin. U wilt dus naar Engeland, majeur. Mm -hmm. Welke weg dacht u te nemen? Via Madrid en Lissabon. Is dat niet erg gevaarlijk? Ik heb nog een valse pas. Goed, maar toch. Madame, zei het zojuist al, het wemelt hiervan verklikkers, als men de tas bij u zou vinden... Dat moet ik riskeren. Simeon is nodig in Parijs. Hij moet dus terug. Ik heb niemand anders. Toch wel. Wie dan? Mij. U? Ja, ik. De wetenschap dat de Duitsers die tas in handen zouden krijgen, vind ik eenvoudig onverdraaglijk. Ik vind het even onverdraaglijk te weten dat jij hem hebt. U kent mij nu, en u weet dat ik betrouwbaar ben... Je moest eens dus weten hoe onbetrouwbaar ik kan zijn als er mensenlevens op het spel staan. Bovendien heb ik er zin in. Noem het voor mijn part uit sportieve eerzucht. Oh, was ik maar weer een vreedzaam burger. Monsieur Lieven heeft gelijk, Maurice. Jij bent voor de Duitsers en hun verklikkers als een rode lap voor een stier. Ja, maar hoe kunnen we de tas voor de Duitse ap weer in veiligheid brengen? In het hotel van Jean Perrier in Toulouse heb ik een zekere Walter Lindner ontmoet, een bankier... Hij wacht daar op zijn vrouw, die hij tijdens de vlucht is kwijtgeraakt. Zodra ze daar aankomt, vertrekt hij naar Zuid-Amerika. Hij heeft mij gevraagd met hem mee te gaan als zijn compagnon te worden. Wij emigreren via Lissabon. Dan zouden jullie elkaar dus in Lissabon kunnen ontmoeten. En waarom wilt u al die risico's op u nemen, monsieur Lieven? Uit overtuiging. Hmm. Ik zou u oneindig dankbaar zijn. Afwachten, wachten ja, de heer afwachten... En bovendien biedt deze dubbele reis ons ook nog andere mogelijkheden. Nee, in ieder geval. Ik zal de achtervolgers afleiden. Als hun aandacht op mij is gericht, reist u met de zwarte tas veilig. Volkomen juist. Afgesproken dus. Ik ga per trein via Madrid naar Lissabon. U zult op grond van uw doorreisvisum in Marseille nog wel een vliegtuig kunnen krijgen. Dit is inderdaad de verstandigste oplossing, monsieur Debal. U wordt door iedereen op de hielen gezeten... ...maar ik ben althans tot dusver... ...voor de Duitse app weer een onbeschreven blad papier. Laten we het dus zo afspreken. Dat... Admiraal Canaris, op de prestaties van de onzichtbare... ...de onbekende helden van uw organisatie. Op de veel grotere van uw soldaten, mijn heren. <laughs> Wees nou maar niet zo bescheiden, admiraal. Die kerels van u zijn vervloekt geslepen. <laughs> ik mag het u helaas niet vertellen, stuurt Nagel. Men heeft mij strikte geheimhouding opgelegd. Maar het is een handige jongen, onze Canaris. Oh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Als de heren mij willen verontschuldigen, ik zie daar von Kleist en Reichenau. dat u eens, meneer van Velzenijk, waarop doelde u zojuist eigenlijk? <laughs> nee, men heeft mij geheimhouding opgelegd, meneer Canaris. Uit mij krijgt u geen woord. En wie heeft u dan wel tot dat volstrekte stilzwijgend verplicht? Een Eén van uw mensen. Een uh, fantastische kerel overigens, hoor. Nee, werkelijk, mijn compliment. Kom, kom, iets zult u al licht kunnen vertellen. Nou goed, het zou tenslotte ook te gek zijn... als ik er zelfs tegen u niet over mocht spreken. Maar ik zeg niet meer dan... De zwarte tas. Uh, die zwarte yes. tas. Ja, ja, ja, ja. Dat is maar een kerel, oh, meneer Canaris. Zoals die zijn rol als Amerikaans diplomaat weet te spelen. <laughs> die, die zekerheid, die rust terwijl die toch door een van mijn mensen gearresteerd was. <laughs> Breng twee Franse agenten... plus de volledige dossiers van het Dugent Bureau... voor ons in veiligheid... en gun zich nog de tijd om mij uit te leggen... hoe je het beste aardappelkoulas kunt koken. Nou, ik moet oh ja. telkens weer aan die knaap denken. Had ik er maar zo eentje bij mijn staf. <coughs> Tja, ja. een paar flinke jongens hebben we wel in de branche. Ik herinner me nog maar die geschiedenis. Hoe heette die man toch maar weer? Lieve... Thomas Lieven van de afdeling Keulen. Op het allerlaatste ogenblik, toen hij werkelijk niet anders meer kon... toen heeft hij mij zijn legitimatie laten zien. Thomas Lieven. Die naam vergeet ik nooit. Ah, ja, natuurlijk, Lieven. Ja, dat is inderdaad een naam die het onthouden waard is. Kijk eens, generaal, er is een tafel vrij. Laten we daar even gaan zitten en nog een glas champagne drinken. Onderwijl kunt u mij dan wat meer vertellen over uw ontmoeting met vriend Lieven... Ik ben graag trots op mijn mensen en op de nog hen behaalde successen. Ja, ja, die Thomas Lieven, dat is me de rekening. Hmm. Ah. Los. Major Loos, via Parijs. Ik verbind u deur met admiraal Canaris. Major Loos? Jawel, meneer. Luistert u eens goed. Er heeft hier een ongehoorde zwijnerij plaatsgevonden. Een Kent u? Zeker Thomas Lieven. Uh, uh, jawel, admiraal die, die naam, die, die, die ken ik. Dat wil zeggen ik... Uh, u, u kent hem wel dus. Hebt u hem een legitimatie van de gegeven? Ik? Uh, jawel, admiraal. Waarom? Omdat hij... Uh, ik heb hem destijds aangeworven voor onze organisatie, die lieve. Maar ja, ergens klopt dat niet. Hij is ondergedoken. Ik, ik maakte hem al zorgen. Ah, en zeer terecht, mejoloos. Zeer terecht. U neemt de eerste trein, het eerste vliegtuig. Ik verwacht u weer in Parijs een hotel u dit jaar. Binnen de kortst mogelijke tijd. ...maar dan ook inderdaad binnen de kortst mogelijke tijd. Goed begrepen? Jawel, admiraal. Natuurlijk, admiraal. Ik, ik kom zo snel mogelijk. Als ik u vraag, mag, admiraal, wat heeft de kerel eigenlijk uitgevreten? Die kerel heeft in zijn bezit dossiers en lijsten met de namen, adressen... ...herkenningstekens en wachtwoorden van alle Franse geheime agenten. U weet waarschijnlijk wel wat dat betekent. De man kan levensgevaarlijk voor Of worden. Of andersom. We moeten hem in handen krijgen, koste wat kost. Tot ziens, admiraal. Ik zou mijn bekwaamste mensen aan het werk zetten... Die lijsten krijgen we in handen en de man wordt onschadelijk gemaakt. Al zou ik hem eigenhandig moeten neerschieten. Loos, ik geloof dat u volslagen krankzinnig bent geworden. Die man moet ik levend hebben. Die is veel te goed dat we ons de wilde kunnen veroorloven hem neer te schieten. Houdt u daar dus wel rekening mee? Goedenavond ja, samen. Hallo. Of moet ik zeggen oh, God dank dat je er bent. We hebben ons zo ongerust gemaakt. Oh ja? Nu pas. Of al van het ogenblik af dat jullie mij erop uitstuurden. Net als gebeurd op bevel van Major Debra. Overigens, ik begrijp dat het aan niets meer van. Hoe komt het nou dat jij die tas weer bij je hebt? Dat moet op rekening worden gesteld van het feit dat ik voor de Duitse weer een onbeschreven blad papier ben. Oh, wat ziet mijn lodderig oog? Waarrempel een fles Rémi Martin. Half vol nog wel. Ah, proost, lieve lieden. Ik drink op ons alle toekomst. Het ogenblik van scheiden is namelijk aangebroken. Ik heb een milieu de bra van weten te overtuigen... dat het veel veiliger is als ik de papieren naar Lissabon breng. En u overste dient onverwijld terug te keren naar Parijs... en u daar te melden bij Lotusbloem 4, wie dat dan ook zijn mag. Dat betekent dus onderduiken. Wat het ook betekent, ik hoop van harte dat u er veel pret bij mag beleven. Ik ga onmiddellijk de nodige maatregelen treffen. Ja, ja, Mimi... Partier samourier Oké, peu. O, oh. Wat krijgen we nu? Ach, ik, ik stel me aan. Mm -hmm. Neem me maar niet kwalijk. Ik was helemaal niet van plan te huilen. Dit uur verloopt dus niet overeenkomstig de plannen. Tja, Mimi, dat wil wel eens meer gebeuren. Vraag het maar aan de diverse legerleidingen. Ik heb er zo vaak over nagedacht, zo vaak. Ik heb er zelf mee afgemarteld tot ik niet meer kon. Ik begrijp het wel. Je doelt natuurlijk op Simeon. Ja, ik... ik... Heb ik gelijk of niet? Oh, mijn amour, ik hou van je. Ik hou werkelijk verschrikkelijk veel van je. Maar mm. juist de laatste weken hebben me bewezen dat jij geen man bent om te trouwen. Mon je hoeft je heus niet te verontschuldigen. Ik had het al lang verwacht. Jullie zijn allebei Fransen. Jullie houdt van je land, van het land waar je geboren bent. En ik, ik heb voorlopig geen vaderland meer. Daarom wil ik weg tot iedere prijs. En jullie wilt hier blijven, eveneens, tot iedere prijs? Kun je mij vergeven? Er nou valt niks te vergeven, Mimi. Oh, ik wilde eigenlijk maar dat je niet zo lief was. Mm. Je maakt me aan het huilen. Gemeen <laughs> eigenlijk dat een vrouw geen twee mannen mag trouwen. Mm. O, oh Thomas, liefst, ik ben je zo dankbaar. Hallo, met Leblanc. Ik heb mijn vrouw gevonden. Meen je dat nou, Walter? Waar? Hier in Toulouse. Dan in looppas naar het consulaat, Walter? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Oh, we kunnen nu vertrekken. Nee, ik wil nog toe wat verheugen op ons nieuwe leven. Anders ik wel. Zeg, Walter, ik bel nu af. Ik moet als een gesmeerde bliksem nog een paar telefoongesprekken voeren. Tot ziens. Met Sarah 531? Met. Uh, met Jean. Jean Leblanc. Is uh, monsieur Maurice daar? Een ogenblik, ik zal hem roepen. Meneer mm -hmm. Maurice? Uh, met Jean. Jean Leblanc. Ja, meneer Leblanc. Ik wil u even meedelen dat ik op 28 augustus met het echtpaar Lindner naar Marseille vertrek. Zo? Is mevrouw terecht? Ja, ze zijn gelukkig herenigd. We vertrekken dus de 28 e van hier naar Marseille. Vandaar brengt een vliegtuig ons de 30 e naar Lissabon. En daar kan niets mee tussen komen? Menselijke wijze gesproken kan er niets meer tussen komen. De papieren zijn in orde. De plaats in het vliegtuig voor die datum gereserveerd. En zulk slecht weer dat de vlucht moet vervallen komt in deze tijd van het jaar nooit voor. Mooi, mooi. Nou, laten we het daar maar maar op houden. Hè? Dat ik de 29 e vertrek op de afgesproken wijze langs de afgesproken route. Per trein. Per trein. Via Perpignan? Juist. En dan verder via Barcelona en Madrid. Goed. En waar zien wij elkaar? Uh, de, ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Hebt u een voorstel? Laten we zeggen dat u mij van de derde september af... ...iedere avond na elf uur... ...savonds in het casino van Estoril kunt aantreffen. Het juiste trefpunt voor gokken. Zeg dat wel. We hebben dus alles goed afgesproken? Nou, maar aan het toeval hebben overgelaten. Nee, dat geloof ik ook niet. Tot ziens dan maar. Tot ziens. Nee, we hebben niets aan het toeval overgelaten. Daar ben ik zeker van. En toch, en toch. Ik geloof niet dat ik ooit voor mijn leven zo nerveus ben geweest. Pas als we in Marseille in het vliegtuig zitten, zal ik me wat geruster voelen. Bonjour, monsieur. Wat mag ik voor u doen? Bonjour. Mijn naam is Leblanc. Ik kom de tickets halen voor de heer en mevrouw Lindner en mezelf. We hebben plaatsen gereserveerd voor de vlucht van morgen. Marseille-Lissabon. Even zien. Lindner. Leblanc. Et ja, hier heb ik ze. Uw vliegtuig vertrekt morgen om 15.45 uur, 45, monsieur Leban. 15.45. Geen kans op vertraging? Nee, heel beslist niet, monsieur. Uw vliegtuig is namelijk vanmorgen al binnengekomen. Nee, dat is toevallig. Daar komen juist de beide piloten en de stewardess aan. Zo, zo, staat de stewardess. Bijzonder bekeurlijk meisje, mag ik wel zeggen. We bieden onze passagiers graag het beste op ieder gebied, monsieur. Yes, Paul, ik heb een uh, heleboel paparazzen voor je. Moet je eens even kijken. Mij hebben jullie niet meer nodig, hè? Nee, hoor mij Ga jij maar lekker winkelen. Of tien we zien elkaar morgen wel op vliegveld. Neemt u me niet kwalijk, maar... Uh, Pardon? U hebt uw zakdoekje op de balie laten liggen. Oh, dank u zeer. En waar zullen we nu eens heen gaan? U bedoelt U hebt tot morgenmiddag de tijd aan uzelf, nietwaar? Ja. Ik dacht zo, wij moesten eerst maar naar het Grand Hotel gaan. Daar logeer ik namelijk. We drinken dan in het hotel een aperitief. En vervolgens gaan we eten bij Guido in Rue de la Paix. En na het eten nemen we een bad. Ja, hoort u eens geen niet. bad. Nou, goed, dan blijven we rustig in het hotel. Oh, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Mademoiselle, ik zal mijn uiterste best doen... om u in staat te stellen dat morgen ook nog te zeggen. Oh. Ik maak u nerveus, zie ik. Ja, ik weet dat ik op vrouwen... iets wat overdonderende uitwerking heb. Het is nu half twaalf. Voilà. Ik wacht op u in de bar van het Grand Hotel. Zullen we zeggen twaalf uur? Ja, maar dat is toch het toppunt... Meneer, ik heb voor uw optreden eenvoudig geen woorden. En toch komt ze. Daar ben ik van overtuigd. Is dat ons vliegtuig? Ja, dat moet wel, want er staat er maar één. Het is ons vliegtuig. En Mabel staat ons al op te wachten in de ingang van de cabine. Mabel? De stewardess. Hoe weet jij dat ze Mabel heeft? Ik ben helderziende, wist je dat niet? Oeh. Hallo, Mabel. Hallo. Ik heb je koffer meegebracht is heel vriendelijk. Ah, van u. Uh, neemt u vlug uw plaats in. We staan op het punt naar de startbaan te vertrekken. je erg. Ha, blij dat het eindelijk zover is. Ik zeg dat wel. <laughs> He, kijk daar eens. Huh? <laughs> daar, een verlaten passagier. Oh, god, arme heeft het nakijken. <laughs> ja, vergaan. Wat? Wat is het? Oh, niks, niks bijzonders. Ik dacht een ogenblik dat ik die man kende. Onzin natuurlijk hij lijkt wat op een kennis van me uit Keulen. Ze zitten dus achter me aan, want natuurlijk is het loos. Maar mijn beschermengel is vandaag uitstekend opdreven. De brave miljoen heeft het nakijken. Nou, Ons vliegtuig staat op het punt om op te stijgen. Wat zit jij toch te mompelen? Ik, mompel ik? Ik weet van niks. Dames ja, en heren, wij vragen u nog een ogenblik geduld te hebben. We hebben zojuist via de bordradio vernomen dat er een verlaten passagier gearriveerd is... die tot iedere prijs verlangt in te stappen. Wij nemen hem aan boord en zullen dan zo snel mogelijk de vlucht aanvangen. Dank u. Over een steurzender beschikt mijn beschermengel dus niet. Zei je wel? Ik? Oh nee, ik. Zo, Major Loos. We moesten hier maar zijn poosje uitrusten. Hè? Het achter me met taxis is zeer vermoeiend. De laatste dagen moeten voor u wel bijzonder en spannend zijn geweest. Dat mag men wel zeggen, maar al reist u naar het einde van de wereld... ...mij ontkomt u niet meer, meneer lieve? Ach, kom maar toch, ouwetje. We zijn hier niet in Keulen, hè? Hier weegt een Duitse majeur heus niet zo zwaar, mijn beste Loos. Misschien wilt u zo goed zijn mij Lehman te noemen, meneer lieve. zo heet ik hier namelijk. Op voorwaarde dat u zo goed wilt zijn mij Leblanc te noemen, zo heet ik namelijk hier. Met ogenoegen, monsieur Leblanc. Kijk eens aan, die toon bevalt me veel beter... Neemt u toch plaats, meneer Leeman? Kijk dus naar het binnenlopen van de vissersvloot. Het is een heerlijk schouwspel. Ik ben hier niet gekomen om het uitzicht te bewonderen, meneer Leblanc. Oh nee, ik weet heel goed waarvoor u hier gekomen bent, meneer Leeman. Maar bedenk wel dat Portugal een neutraal land is. Ik moet u waarschuwen dat ik mij weren zal. Maar nou, mijn beste meneer ah? Pardon, Leblanc, u ziet de zaak helemaal verkeerd. Ik heb opdracht van admiraal Canaris uw volledige straffeloosheid te garanderen als u naar Duitsland wilt terugkeren. En vooruit heb ik opdracht de zwarte tas van u te kopen. Aangezien uw handlangers bij de Portugese douane er niet in geslaagd zijn hem te vinden, ondanks al hun inspanning. Nee, hmm. ik, ik bedoel... Van wat vraagt u voor de tas? Ik weet dat u de lijsten nog hebt. Ik moet even telefoneren. Miss Hastings, alstublieft. Kamer 241. Een ogenblik, alstublieft. Hallo? Met Jean. Oh, Jean. Waar blijf je toch? Ik verlang zo verschrikkelijk naar je. Tja, het zal wel laat worden. Ik heb een zakelijke bespreking. Oh. Mabel, toen ik je vanmorgen in Marseille hield met pakken, heb ik bij vergissing een zwarte leren tas in je koffer gelegd. Wees eens erg lief en breng je naar de portier. Zeg maar dat hij hem voor me in de kluis legt. Ik weet het kindje. Tot straks dus. Ow. Ow. Hoofd. Kijk, nou toch eens aan, zeg, meneer Lovejoy van de Britse geheime dienst in hoogste eigen persoon. Geleken bij die zwarte tas, luisteraars, is de doos van Pandora maar een tam verrassingspakket geweest. En een recept voor aardappelcoelage zat er zeer zeker niet in. Maar, troost u, hier is Thomas Lieven om het recept aan u te openbaren. U heeft dus nodig, hè? uien, rundvlees, marjolein en zoetsure augurken En aardappelen natuurlijk. Later goed gezouten en flink met paprika gekruide uien... ...in vet smoren tot ze glazig zijn. Voeg er dan hetzelfde gewicht aan in dobbelsteentjes gesneden rundvlees bij. Even voor het vlees gaar is, worden er, er eveneens in dobbelsteentjes gesneden aardappeltjes bij gedaan. Daarna laat u alles tezamen heerlijk een poosje sudderen... ...om er vlak voor het opdienen de marjolein en de fijn gehakte augurken door te mengen. Maaltijd.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 Luc Lutz speelde Thomas Lieven. Jan Borkus was overste Simeon. Barbara Hofman, Mimi Chambert. Hans Hoekman, luitenant Zumbusch. Kon Meijer, adjudant. Johan Sierach, generaal van Velzenek. Irene Poorter, Jeanne Perrier. Trudy Libouzan, Josephine Beker. Johan Schmitz, Maurice de Bras. Frank van Erven, generaal van Stoelepnagel. Lou Landré, admiraal Canaris. Robert Fruithof, Telefonist Peter Arians, major Loos. Karel van Herwijnen, Walter Linkler, Donat Marcas, beambte. Robert Fruithof, mannenstem. Paula Major, stewardess Mabel. Con Meijer, telefonist. Wim de Meijer, lovejoy. En Donathe Marcas, als stem. Technische realisatie: Herman van der Lely en Leon Dubois. Regie had. Hero